7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er is een tijdelijke oplossing voor de afvalproblemen die dreigen in Amsterdam en ook in andere plaatsen. De komende weken kan er afval bijgestort worden in verwerkingsbedrijven in Lelystad en Nauwerna in de gemeente Zaanstad. De problemen zijn het gevolg van het slecht functionerende afvalenergiebedrijf in Amsterdam dat deels gesloten is. De Vereniging Afvalbedrijven is blij met de tijdelijke maatregel, maar zegt dat de behoefte aan een structurele oplossing blijft. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden in het water bij Makkem, is geïdentificeerd. Het gaat om de vrouw die sinds gisteren was vermist. Volgens de politie is er sprake van een ongeval en wordt er verder geen onderzoek gedaan. Het slachtoffer, een 43-jarige vrouw uit Zweden, was met familie een dagje uit naar Makkum aan het IJsselmeer. Ze viel samen met een andere vrouw van een oplaasbare zwaan. Iran heeft een deel van de Indiaanse bemanning... van een in beslag genomen buitenlandse olietanker vrijgelaten. Dat meldt het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om 9 van de 12 bemanningsleden van een olietanker... die onder Panamese vlagvloer en anderhalve week geleden in beslag werd genomen. De Iraanse revolutionaire garde dwong het schip tot stoppen... nadat het een noodsignaal uitgezonden zou hebben. Vervolgens zou er aan boord ontdekt zijn... dat er 1 miljoen liter olie werd gesmokkeld. De Tour de France heeft een nieuwe drager van de gele trui, de Colombiaan Bernal. Hij reed vandaag op kop toen de wedstrijd werd gestaakt. Het parcours was na een hagelbui spekglad geworden. De jury besloot om de tijdsverschillen die op 30 kilometer voor de finish scholden... door te voeren in het algemeen klassement. Daardoor zakte Fransman Alain Philippe van de eerste naar de tweede plaats. Steven Kruijsblijk blijft vierde op 1 minuut 15 van Bernal.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 Please too. journey into sound. www.zfmzandvoort.nl I'm